Romantisch witte wereld, dik donker melkblauw ijzer in de lucht, hoewel de wolken poeder lijken, likken scherven aan je lippen, het is koud buiten, koud en lichter dan in regen, stilte, alleen de fluister van de sneeuw in de drukte van een stad die net naar werk gaat en waar toch niemand hoort.